Die man kwam de trapelle afrollen. Zo'n haast had hij ons te begroeten. En toen we twee uur later weer weggingen... wisten ze van hartelijkheid niet... dat ze ons moesten meegeven. Boterammer? Nee, want we gaan naar dokken. Borst? Ook niet. Een sigaar dan? Nee. Wat tabak dan? Oh, de klonje? Maar ik Nicodien, niet goed dienst. Een zak de niet te hebben. Wilde ik...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 Anton. Hoe gaat het? Je verveelt je? Je verveelt je niet? Hoe komt hij nou hier? Wat moet dat nou met die spreeuw? Uh, uh, uh. Huh? Uh, uh. De zuster. Uh, uh. Ik moet hem naar de zuster brengen. Uh, uh. Oh, de zuster heeft hem hier neergezet. Uh. Oh. <lacht> Praten met jou heeft iets van een quiz gekregen. <lacht> Heb je nog een boodschap opgeschreven? Ik ben vorige week niet geweest omdat ik in Friesland was, op veldwerk. Dat oh. kwam er goed uit, maar dat blijft natuurlijk strikt subroza, omdat ik nu ook niet naar het afscheid van De Haan kon. <lacht> De rode volgt daarop. Hu oh? Pasteurs heeft volgens Balk niet genoeg poa. Heeft hij mij een keer gezegd, mensen.